Moment van, uh, van uh, een huisgroep, een huisgroep gebeuren. Ja, oké. Okay. Amen.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 Uh -huh. uh, wat wat groter is, waar dus toch weer meer uh, aanwas uh, kan ontstaan. Ja, heel, heel uh, fijn uh, om te zien dat het natuurlijk in de afgelopen jaren gegroeid is. Uh -huh. En we hebben een fijn uh, uh, worship team wat ontstaan is, een uh, aanbiddingsteam wat, uh, wat zingt, wat speelt, wat muziek speelt. En daar maak ik zelf ook deel van uit, nou, ik ben zelf drummer en een gitarist. En we zijn nog op zoek naar een uh, keyboardspeler.